Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog altijd niet lekker met de klimaatplannen. Want tien jaar na het klimaatakkoord van Parijs... schieten de plannen van alle landen nog flink tekort. In dat akkoord hadden landen afgesproken... dat de aarde het liefst niet verder dan anderhalve graad moet opwarmen. Maar met de ingediende plannen wordt dat hem niet, zegt mijn collega Sven. De uh, berekeningen zijn vrij somber. Uh, maar tegelijkertijd uh, kan je uit die berekeningen eigenlijk geen conclusie trekken. Want er zijn zo weinig plannen ingediend bij de VN... dat er ook geen betrouwbare cijfers zijn... Uh, waarmee we uh, conclusies kunnen, kunnen trekken. En zoals het er nu voor staat, vergeleken met 2019... gaan we slechts een kleine 17 uh, minder CO2 uitstoten. Volgende week is er weer een klimaattop... en gaan landen het over hun plannen hebben. De vrouw die vroeger betast zou zijn door Marco Borsato... wil dat de zanger sorry zegt. Ze heeft die wens geschreven in een verklaring... die zo net door haar advocaat werd voorgelezen. Wat ik wil is de erkenning dat wat je hebt gedaan fout was. Dat jij mij veel verdriet hebt gedaan... Dat zal niet je opzet zijn geweest. En misschien zag je toen niet goed wat je aan het doen was. Maar dat had je later wel kunnen inzien. Maar Borsato ontkent... Mijn bloed stolt in mijn aderen als ik, als ik dit hoor. Hoe kan ik toegeven aan iets wat ik niet gedaan heb? Hij zegt zelf dat de moeder van het slachtoffer bewust zijn carrière probeert te schaden. In de hoofdstad van India gaat het vandaag waarschijnlijk nepregenen. Delhi heeft ontzettend veel last van luchtvervuiling. En om daar wat aan te doen wil de gemeente kunstmatig een regenbui laten vallen door bepaalde stoffen aan wolken toe te voegen. Regen zou meer dan welkom zijn, ook voor onze correspondent die daar woont. Zij noemt de situatie echt om te huilen. Beide ogen zijn een beetje dat je zo'n infectie hebt, dat, je, dat ze rood zijn, dat ze een, een beetje tranen, maar ook op je luchtwegen. Je voelt het echt direct als je buiten bent. Maar over het succes van de nepregen wordt veel getwijfeld onder de inwoners. Maar ook bij wetenschappers die zeggen van ja, eigenlijk moet je heel veel regen kunnen creëren om echt impact te hebben. En om dat te kunnen doen, heb je wolken nodig. En die zijn er nou eenmaal deze tijd van het jaar niet echt in Delhi. Meestal is het tot half december erg droog daar. Het weer, het is hier ook even droog, maar later kan er weer een bui vallen bij een graad of 13. komende nacht opnieuw droog en een graad of 8. Morgen grijs met in de loop van de dag weer regen. Bij opnieuw een graad of 13. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is de spits inmiddels begonnen. Het wordt langzaam maar zeker drukker onderweg. Qua files valt het op dit moment nog mee. Wel heb je flink wat vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar doe je er bij Roelof Arendtveen 10 minuten langer over. Op de A10 de ring zuid richting Utrecht bij Amsterdam Buitenveldert 5 minuten op onthoud. En verder staat er file op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum.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 Yeah. Jet S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 All I wanted was the world. If you were the star. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Israël overlegt premier Netanyahu met enkele ministers... veiligheidsdiensten en het leger... over de terugkeer van lichamen van gijzelaars. Aanleiding zijn de stoffelijke resten die Hamas gisteren overdroeg. Dat bleken resten te zijn van een gijzelaar... van wie bijna twee jaar geleden ook al resten zijn geborgen. Pakketbezorging is een grote bron van ergernis, zegt de Consumentenbond. Meer dan een derde van de 12.000 panelleden had het afgelopen jaar problemen. Grootste ergernis is de steeds veranderende tijd waarop een pakket zal worden afgeleverd. De KNVB heeft een trofee in het leven geroepen voor de best presterende amateurclub in het bekertoernooi. Het is de blauwe dennenappel, geïnspireerd op de zilveren dennenappel die de toernooi krijgt. Het weer, vrijwel overal droog, in het noorden ook zon, 13 of 14 graden, vannacht weer bewolkt. Dit is Zfm. <tie> <tie> Be good, all in my. Give it up, give it up. All in my, in the way that I should. Be good, be good, all in my. Give it up, give it up. All in my, in the way that I should. How when they come get How when them get what you want and you're hungry? Now about play with us, how we not tie around?